Mysteries. Een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het zesde deel, een vreemd bevel. Wij hebben thans op reis naar de rode planeet Mars... ...bijna 195 miljoen kilometer afgelegd. Een maand geleden zijn we door een wolk... ...bestaande uit ruimtestof heen gevlogen... ...en we weten nog steeds niet of het meteorieten... ...een staat van een komeet of geioniseerde gassen waren... ...waarbij gedurende zeven uren onze hele elektrische installatie uitgeschakeld was... Waardoor we alle contact verloren, niet alleen met de aarde, maar ook met de andere eenheden van onze vloot. Zelfs onze periscopen gaven het op, zodat we de ons vergezellende vrachtvaders niet eens meer zagen. Toen we ten slotte doorheen waren, ontdekten we tot onze schrik dat vrachtvader nummer 6 verdwenen was. Alle pogingen om een contact mee te krijgen toen onze instrumenten weer normaal functioneerden, mislukten. Ten slotte zat er niets anders op dan nummer 6 af te schrijven als verloren. Met nummer 7, die reeds eerder vernield was door meteoorinslag... ...waren we nu reeds twee van de negen eenheden van onze vloot kwijt. Maar daarmee waren we nog niet aan het einde van onze tegenslagen gekomen. De gaswolk, of wat het ook was, lag nu precies tussen ons en de aarde zodat het nog steeds onmogelijk was met onze basis verbinding te krijgen. We moesten erop rekenen dat dit nog een paar maanden zou duren, totdat de aarde voldoende afstand in haar baan zou hebben afgelegd om de gaswolk gepasseerd te zijn. Maar zie, terwijl Jimmy Barnett en ik op zekere dag een partij schraak speelden, hoorden we opeens de controle op aarde weer. Na het wisselen van enkele medelingen over en weer met de controle, verklaarde Jimmy echter, dat het tijdsverloop daartussen veel korter was dan gezien onze afstand van de aarde het geval kon zijn. Volgens zo'n berekening moet er tussen vraag en antwoord minstens twintig seconden verlopen terwijl het er maar vijf waren. Weet je dat zeker? Of ik dat zeker weet. Me dunkt, ik heb er vaak genoeg met de aarde gesproken om dat te merken, zou ik zo zeggen. Maar Jimmy, als het juist is wat je daar zegt.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 Dat de radiogolven zich op ongewone wijze voortplanten of zoiets. Ah, ik wou je wijzer hebben, Mitch. Ja. Hoe kan dat nou? Er zijn wat allerlei dingen die radiogolven kunnen tegenhouden... maar er bestaat niets dat de snelheid kan vergroten. Ja. Weet je wat, uh, Roep en op. Laten we tenminste dat bericht opnemen. Ja, je hebt gelijk, dokter. Ja. Later kunnen we nog wel reden twisten. Ja, ja. Zet aan, Jimmy. Zend eraan. Hallo, controle. Hier is Morgan. Wij roepen u klaar om uw bericht op te nemen. Gaat uw gang... 1, 2, 3, 4. Controle tot vlaggenschip. Zie je wel? Weer vijf seconden. Hier komt het bericht voor u. Het is zeer dringend. Ja, dat was ik het ja, zeer, ja, zeer dringend. Hallo, hallo. Ja, Controle roept ruimtevloot. Controle roept ruimtevloot. Dringend bericht. Onmiddellijk op te volgen. Op last. Van het hoge bestuurscollege moeten het vlaggenschip Pionier en de zes overgebleven vrachtvaarders... alle pogingen om mars te bereiken onmiddellijk opgeven en terugkeren naar hun basis op de maan. Ik herhaal, onmiddellijk terugkeren naar de basis op de maan. Einde van het bericht. Precies, terugkeren? Hallo, hallo, hallo, controle. Hier is Morgan. Is u gek geworden? We zijn bijna halfweg. Waarom moeten we terugkeren? Daar kan toch geen reden voor zijn? Noodmaatregel plan B dient onmiddellijk te worden uitgevoerd. Plan B? Ja, rechtsomkeerd maken terug naar de basis. Wat we zelf ook van onze kansen denken. Ja, plan A zal ons nog de keuze hebben gelaten om, als ik dat veilig wilde, verder te gaan. Maar je bent toch zeker van oordeel dat we veilig verder kunnen gaan? Ja, natuurlijk. Maar als de controle zegt dat plan B moet worden uitgevoerd, dan, dan heb ik geen keus. Zelfs al stonden we op een om op Mars te landen. Dan zouden we nog terug moeten. Of we het nou leuk vonden of niet. Ja, maar ze moeten ons toch een reden opgeven voor hun beslissing. Ze verwachten toch zeker niet dat we de hele expeditie zullen opgeven... zonder dat ze één goede grond daarvoor opgeven. Je kent de guldenregel van deze expeditie, Mitch. Eerst de bevelen opvolgen en dan pas vragen stellen. Oh ja, in geval van nood. Maar er is toch geen sprake van een noodtoestand. Ja, juist, Mitch. En daarom zal ik ook niet aan die guldenregel houden... en hun vragen wat de bedoeling is. Hallo. Hallo, controle. Hier is Morgan. Wij hebben uw bericht ontvangen. Maar begrijpen er niets van. Alles gaat wel met de expeditie. Wilt u ons de reden opgeven voor de opdracht plan B uit te voeren? Zeg, als Winchel dat bevel heeft gegeven, Jeff, dan zal hij razend zijn over jouw vraag. Hij kan hem mogelijk razend, zijn dan ik op, het, op dat bevel, Timmy. Uw bericht ontvangen. Plan B dient onmiddellijk te worden uitgevoerd. Oh. Nou, wat zei ik Orders zijn orders. En orders moeten worden opgevolgd. Jawel, maar. Hey. Hoe. Hoe zei hij dan? Orders zijn orders. En orders moeten worden opgevolgd. Dat is een uitdrukking die de controle nog nooit heeft gebruikt. Ja, het komt mij anders voor dat we die al eerder hebben gehoord. Huh. Ja, Whittaker. Hij is de enige die gewend is dat te zeggen. Whittaker? Ja. Kan dat Whittaker nou zijn? Het is de stem van de controle, daar kan ik me niet in vergissen. Ja, het klonk beslist, alsof het een controle was. Jimmy, ja? draai de opnameband terug. Oké, okay. hoe ver, Jeff? Tot aan de eerste oproep van de controle. Ja, oké. Okay. Ja. Wat is de bedoeling, Jeff? Nog eens goed luisteren. Eens kijken of we er uitwijs kunnen worden wat er eigenlijk aan de hand is. Ja, ik ben het, hè. Luister je? Ja, Jimmy Farmer. Goed, Hallo, pionier. Hallo, pionier. Controle roept u. We hebben een dringend bericht voor u. Wanneer kunt u het opnemen? Hier is controle. Controle voor de pionier. Het bericht volgt dan over één minuut. Let op, alstublieft. Nou, wat denken jullie hiervan? Dat is de controle, zo zeker als iets. Daar durf ik een lief ding op verwedden. Hallo, vlaggenschip. Hallo, vlaggenschip. Is u klaar om ons bericht op te nemen? Controle tot vlaggenschip. Controle tot vlaggenschip. Ik herhaal, is u klaar om ons bericht op te nemen? Het ja, klinkt wel degelijk als afkomstig van de controle... ...maar ik begrijp nog steeds niet van het korte tijdsverstel. Jimmy. nou komt het dringende bericht. Controle tot vlaggenschip...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 Onmiddellijk opgeven en terugkeren naar hun basis op de maan. Ik herhaal, onmiddellijk terugkeren naar de basis op de maan. Einde van het bericht. Dat is niet dezelfde stem. Bijna, maar niet helemaal. Het bericht zelf werd gegeven met een andere stem. Ja, ja. Verdraaid goede imitatie, maar toch een tikketje ja, anders. Ja. Ja, en, en ja, ik, ik, stil nou, stil even stil. Heb je, heb je hem al teruggespoeld? Uh, uh, uh, uh, Draai hem dan ja, nog eens af, Ja,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 Alle pogingen om Mars te bereiken, onmiddellijk opgeven en terugkeren naar hun basis op de maan. Ik herhaal, onmiddellijk terugkeren naar de basis op de maan. Einde van het bericht. Het is een andere stem. In onze opwinding over het bevel terug te keren, hebben we dat niet gemerkt. Ja, en als ik er eigenlijk eindelijk eens een woord tussen mag krijgen, Jeff. Ja, Jim. Er is nog iets anders aan dat bericht wat niet klopt. Wat dan? Nou, dat over die vrachtvaarders. Hij zei, het vlaggenschip en de zes overgebleven vrachtvaarders moeten terugkeren. Ja. Ja, dat klopt toch? Dat zijn er nog geen van maar zes over. Jazeker, maar hoe kunnen ze dat nou op aarde weten? Ah. Voor ze bij hun bekend, zijn wij alleen nummer zeven kwijtgeraakt door die meteoorinslag. Ja, ja, nummer ja. zes is pas verloren gegaan toen we door die gaswolk vlogen... en alle contact met de aarde was gebroken. Ja. Ze wisten dus, van dat verlies nog niks af. Oh, ah, die Jimmy. Je hebt gelijk. Zeg, Jim. Ja. Zou jij in staat zijn om de richting waar dat bericht vandaan komt? Ja, zeker. Als je ze tenminste in het poosje aan de paard kunt houden. Ja, dat, dat, dat kan. Maak jij je klaar, dan roep ik ze op. Oké. Okay, nou, vooruit dan maar. Hallo, controle. Pionier roept u. Ik heb een bericht voor u. Kunt u opnemen? Klaar, Jim. Oké. Okay. Hallo, pionier. Hallo, pionier. Ontvangen u luid en duidelijk. Klaar om uw bericht op te nemen. In is zo, Jim? Nee, nee. Nog niet helemaal. Goed. Hallo, controle. Hallo, controle. Ik heb u niet verstaan. Wilt u uw mededeling herhalen, alstublieft? Ja, ja, ja. Nou kijk ik hem te pakken. Ja. Hallo, pionier. Hallo, pionier. Ontvangen u luid en duidelijk. Klaar om uw bericht op te nemen. Ja, ik heb hem. Heb je hem? Goed. Hallo, controle. Hier komt mijn bericht. Hebben uw bericht betreffende uitvoering plan B ontvangen? We zullen erover nadenken... en roepen u weer over enkele minuten. En Jim... 1 graad over stuurbeurt. Hoogte 0 graden, diepte ja? 0. Dat wil zeggen dat hij bijna recht voor ons ligt. Dus dan kan het de controle niet zijn. Die ligt immers achter ons. Yes. Hallo, pionier. Hallo, pionier. Hebben u bericht ontvangen? Bedenktijd kan niet worden toegestaan. Er moet onmiddellijk gehandeld worden. Anders staan wij niet in voor de gevolgen. <laughs> hij probeert ons te intimideren. Hallo, controle. Uw bericht ontvangen. Ik zal handelen hoe en wanneer het mij schikt. Dat is alles. Daar kan ik niet mee doen. Goed. Nou, mannen, we denken dat het duidelijk is. Dat is de controle niet. Iemand anders bootst de stem van de controle na in de hoop ons ertoe te brengen, rechts een keer te maken. En wie voor de drommel kan dat dan zijn? Hoor ik er natuurlijk wie anders? Dan moet hij te, toen we door de, de gaswolk vlogen, zijn motor hebben aangezet en ons voorbijgeschoten. geschoten Wat zijn. Zou je daar nou aan hebben? Hij heeft toch maar één van onze vaartuigen te pakken, hè? Jawel, ja, jawel, oh, jawel. Maar ik kan er nergens mee heen. Als hij naar Mars zou willen, dan kan hij dan niet eens landen. D daar is het immers niet op gebouwd. En als hij blijft doorvliegen, dan beschrijft hij op de duur een volledige ellips. En komt na een paar jaar terug op de maan, ons punt van vertrek. Ja, dan staan wij er al op om te wachten. Nee, nee, nee, nee, nee, daar hebben we al wel niks van. Maar waarom zou hij ons willen bewegen terug te keren? Als ik dat wist. Je kunt van die wet, ik kan nooit iets zeggen. Een vreemde vent. En wat wil die eigenlijk? De hele expeditie doen is lukken. Ja, als hij dat wou, is hij krankzinnig. Ik begin te geloven dat er iets heel anders achter steekt. Iets, iets, iets dat veel dieper gaat en veel vreemder is. Veel vreemder dan wat we tot nu toe vermoeden. Iets dat, ja, misschien verband houdt met het feit dat hij geboren is in 1893. Ah, geloof jij dat dan werkelijk? Op het ogenblik, Mitch, ben ik bereid alles te geloven wat betekent betreft. Die geschiedenis met zijn geboortedatum. Oh. Uh, uh, dat feit dat hij in 1924 spoorloos verdwenen zou zijn. Uh, zijn manier van doen gedurende onze reis. De, de, de onheilspellende invloed die hij heeft gehad op de bemanning van ieder vaartuig... waarin hij ook nog vertoefde. Dat alles moet een grond hebben. Maar welke dan? Ik wou dat ik dat wist, dokter. Als we dat wisten, dan konden we misschien gissen... wat ons straks weer te wachten staat. Hmm. Er is één man die je dat kan vertellen. Die je precies kan zeggen wat er we nu weer aan het uitbroeien is. Zo, aan wie? Petersen, de piloot van nummer zes. Hmm. Het laatste wat we van hem hoorden voordat de contact werd gebroken... was een roep om hulp. Hey, maar ja, Petersen, Daar heb ik niet meer aan gedacht. Zou je veilig zijn of zelfs nog in leven? Nou, als hij nog leefde, had hij ons zeker al opgeroepen. Juist, ja, dokter Pietersen is de man die naam... Om mee te doen aan niet zo waanzinnigs als het stelen van een ruimtevaartuig. Nee, nee, nee, nee, dus, Jeff, jij denkt dat hij dood is? Ja, dat, dat, dat niet direct, Jimmy. Maar als Witteker inderdaad zo'n gevaarlijk individu is als hij lijkt... Hm? Nou, ...dan hebben we niet veel hoop meer. Wat er ook van plan is... ...ik geloof niet dat hij zich oh, nee. laat dwarsbomen door, door Pieters of wie dan ook. Lieve hemel. Ja, Jimmy. Nou, blijf in ieder geval voortdurend luisteren op de golflengte van de controle... ...en roep me zodra je iets hoort. Oké. Okay. Zo, maar geef me nou eerst eens even Frank Rogers. Van nummer twee. Ja, Jeff. Frank, daarvoor, Frank is langer met Witteker opgetrokken dan iemand anders. Hij moet hierheen komen. Ik wil eens even grondig met hem praten. Zo Frank, hoe maak jij het? Beste dokter, en wel bedankt voor de invitatie. Het is voor het eerst sinds twee maanden dat ik buiten mijn vaartuig kom. Ja, het spijt ons, Frank, maar dit is geen uitstapje voor je. Hoe bedoelt u dat? Nou, trek eerst je kostuum uit en kom dan bij me aan het controlebord. Ik heb iets met je te bespreken. Zeker, kapitein. De dokter, heeft Jimmy nog iets gehoord? Nee, Jeff, niets. Oh. Heeft hij ze opgeroepen? Ja, maar zonder resultaat. Oh. Ja. Dan hebben ze, of hij, ons spel zeker door en de pogingen opgegeven om ons op een dwaalspoor te brengen. Via de radio wel, denk ik. Oh. Maar wat zullen ze nu gaan proberen? Ik hoop dat het gesprek met Frank enig licht in de zaak brengt. Zo, daar ben ik, Captain. Waarover wou waar u me spreken? Over Whitaker. Oh? Ja. Je weet wat er allemaal om te doen is. Tenminste, bijna alles, denk ik. Nou, meer dan dat zou ik zeggen, Captain. Ik heb een maand met hem alleen doorgebracht in nummer twee. En je weet dat ik uiteindelijk een goede plaats voor hem de, te hebben gevonden... in nummer zes bij Petersen. En dat nummer zes daarna verdwenen is... Ja, Captain. Maar nog geen uur geleden ontvingen we een radiobericht... dat vermoedelijk afkomstig is van nummer 6. Oh, gelukkig, Captain. En uh, maken ze het goed? Nee, goed maken ze het niet. Verre van dat. Hoezo? Nou, ik zei dat het bericht vermoedelijk afkomstig is van nummer 6. Maar toen we het bericht opvingen... meenden we eerst dat we spraken met de controle. Hoe kan dat? Omdat het beslist de stem van de controle was die we hoorden. Aanvankelijk tenminste. Maar nadat we een peiling hadden verricht... naar de richting van herkomst en de afstand hadden berekend... kwamen we tot een conclusie dat het de controle niet kon zijn. De signalen werden uitgestonden van een punt... ongeveer 800.000 kilometer voor ons gelegen. Nee, dan, dan kon het de controle dus niet zijn? Nee, natuurlijk niet. We denken nu dat het nummer 6 is. En dat Whittaker achter de berichten steekt die daar worden uitgezonden. Mag ik misschien weten waar het over ging, Captain? Een bevel om terug te keren naar de maan. Ja, u, u maakt toch geen grapjes, kapitein. Alles behalve Frank. Nou, luister maar goed. De enige manier om de reden te ontdekken van zijn vreemde gedrag... is alles omtrent hem achterhalen wat er te achterhalen oh, valt. Nou ben jij een hele mand met hem alleen geweest, uh, Vier beroerste weken die ik ooit in iemand gezelschap heb doorgebracht, kapitein. Ik heb me al over een beklaagd met Jimmy toen hij de radio bij ons kwam repareren. Dat was pas twee dagen na de start. Ja, dat heeft hij ons verteld. Maar jammer genoeg hebben we dat niet ernstig opgevat. He? We dachten dat er alleen maar een zware aanval van ruimteziekte had... en weer gauw beter zou zijn. Maar de korte tijd dat hij hier bij ons was... bewees dat er iets ernstigers achter stak. En ik vraag me nu af hoe jij het zo lang met hem hebt kunnen uithouden. Dat ja, moest wel, Captain. Vertel me, Frank. Wat deed hij nou precies wat je zo ergerde? Niets. Niets? Ja, ik bedoel, uh, juist het feit dat hij niks deed hinderde me. Ah, ja. Hij sprak alleen maar dat uh, het absoluut noodzakelijk was. Maar wat deed hij dan in zijn vrije tijd? Alleen maar in zijn kooi liggen. Anders niet? Jawel, uh, zodra er iets doorkwam over de radio, was hij een wip op de been. Ja, en dan maar luisteren. Het leek net of de berichten voor hem persoonlijk bestemd waren. Dat zegt niet zoveel, Frank. Anders niet? Als er ooit iets anders was, dan moet dat gebeurd zijn als ik sliep. En het gebeurde niet vaak. Zo, waarom niet? Ja, ik was bang om te gaan slapen. Waarom? Omdat ik dan altijd van die ontzettende dromen had. Waarover? Ja, dat kan ik me niet herinneren. Zodra ik wakker werd, was ik ze weer vergeten. Hm. Nou, u kunt me geloven of niet, maar ik ben herhaaldelijk wakker geworden, badend in mijn zweet. Oh, en, en toen werd ik er weg, was het nummer twee, toen sliep je weer rustig. Ja, ja het, het moet iets met hem te maken hebben gehad... Uh, het leek vaker alsof hij zelf in trance was of zoiets. En, en daarmee joeg hij mij de schrik op het lijf. Mm -hmm. oh, ik kan u niet zeggen hoe blij ik was toen u hem overplaatst. Ah, ja, ja. Hij oefende precies dezelfde invloed uit op Jimmy. Alleen niet in zo sterke mate als op jou blijkbaar. Nou, als Jimmy alleen met hem was geweest... zou het hem misschien net zo vergaan zijn als mij. Mogen, hè? Kijk eens, Frank. Ik ben ervan overtuigd dat je me alles van wat ik heb verteld wat je je herinnert. Maar nou, veel nieuws is daar voor mij niet bij... Weet je niets anders meer? Het een of andere kleinigheid, hoe onbelangrijk ook. Nee. nee, meer weet ik niet. Oh ja, nog één ding. Ja? Hij heeft herhaaldelijk gevraagd of hij in mijn plaats bij de radio de wacht mocht houden. Zo. En heb je hem dat te doen? Nee, ik heb het U weet toch dat het in strijd is met de voorschriften? Behalve natuurlijk in geval van nood. Hè? Ja, dat is zo. Ik vond het nogal vreemd van iemand die mij altijd voorhield... dat orders moeten worden opgevolgd. Ja, ja, ja. Ja, dat schijnt een geliepkozen uitdrukking van hem te zijn. Maar als hij de radio wacht had... gedroeg hij zich dan vreemd of zo? Hooguit één keer, voor zover ik weet. Oh, wat was dat dan? Ik kwam eens terug uit het vrachtruim naar een normale inspectie. En toen had hij de ontvangst overgeschakeld... op de golflengte van de controle en... Zat te luisteren naar de berichten die u wisselde met onze waren. Ja, had hij opdracht daartoe gekregen? Niet dat ik weet. Hij moest immers alleen maar luisteren op de golflengte voor het onderlinge verkeer tussen de eenheden van de Vloot. Hij had trouwens nog iets rechts gedaan. Wat dan? Hij had alles op de band opgenomen wat de controle had gezegd. Heb je hem daar niet over weet ja, Wel. Maar hij zei dat u hem had aangeroepen... en hem had gevraagd om mee te luisteren naar de controle... omdat uw ontvangst niet al te best was... en u niet graag een belangrijk onderdeel van het bericht zou missen. Weet je nog hoe lang dat geleden is, Frank? Nou, eens kijken. Het was zowat twee weken na de start. Ah, ja. Ja, het is mogelijk dat hij de waarheid sprak. We laten voor alle zekerheid wel eens meer... een van de anderen meeluisteren naar de berichten van de controle. Maar ik zal het even aangaan. Zou jij de juiste datum kunnen opgeven? Ja, dat kan ik als ik terug ben, in nummer twee... Oh. U zou Grim zou kunnen aanroepen en het hem vragen. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik wacht liever totdat jij terug bent, en twee. Zo, ja. En, en is er nou soms nog iets wat je me kunt vertellen? Nee, nee. Niet dat ik weet, Captain. Goed zo, Frank. Maar één ding. Geen woordje over met iemand anders, meen je Natuurlijk, Captain. Schip. Vrachtvaarder nummer 2 roept u. Hallo, nummer 2, hallo, nummer 2. Ontvangen u luid en duidelijk. Wat is er, Frank? Mag ik Captain Morgan hebben, Jimmy? Ogenblikje, een blikje, ik zal hem roepen. Jeff? Ja? Hier is nummer 2 voor je. Oh, kom. Hallo, nummer 2 hier is Morgan. Hier, Frank Rogers, Captain. Ja? Ik heb de datum van Wittekers opname in het logboek gevonden. Oh. Dat was 22 april om 13 uur, heel altijd. Ah, dat is prachtig, dat is prachtig. Blijf even aan het weer. wil Ja. Jimmy, ja, hè? kijk eens even in het logboek bij 22 april, 13 uur. Ja, oké, okay. april, april, april 6, ach 22 Ben ik 22 april? He? Ja, hebben we toen nog contact gehad met de controle? Ja, gedurende 20 minuten. Oh. Hebben we toen iemand laten meeluisteren? Ja, vrachtvader nummer 4. Nummer 4 uh -huh. klopt dat? Ja, oh. ja, ja, dank je. Hallo, Frank. Luister je nog? Ja, ik heb We hebben het gecontroleerd in ons logboek. Nummer vier heeft toen meegeluisterd. Nummer vier. Whittaker heeft geen opdracht daartoe gekregen. Ja, dat dacht ik al. Ik heb intussen de zaak nog wat verder uitgezocht. Ja, en? Ik heb de bandopname van die dag eens afgedraaid. Ja? De opname van de controle op dat uur ontbreekt. Wat bedoel je? Heeft u toen toch geen opname gemaakt? Jawel. Maar precies dat stukje is uit de band geknipt. Ai, dat wil wat zeggen. Goed gedaan, Frank. Dankjewel. Geen dank, Captain. Dag, Captain. Dokter! Mitch! Hallo? Ja? Het is zo. Wat we eerst hoorden, was de stem van de controle. Zo. Die werd door Witteker heruitgezonden uit nummer zes. Ach, nou de bandopname heeft hij blijkbaar in de zak van zijn overall meegenomen. Nee, dat is sterk. Ja, ja, ja. Waarschijnlijk had hij nog meer dingen die voor hem van belang waren in nummer twee. Maar die heeft hij dan moeten achterlaten. En daarom was hij natuurlijk zo van strik. Dat hij niet meer terugging naar nummer twee. maar meteen naar nummer zes werd erop geplaatst. Ja. Als hij naar twee was teruggegaan. zou die dus nu verdwenen zijn? Ja, allicht, allicht. Toen ik hem overplaats naar zes. toen moest hij zijn plannen natuurlijk wijzigen. Maar. men zou gedacht hebben dat de ene vaartuig net zo goed is als het andere. Ja. Eenmaal in zes nam ik dus zes. En toen hij vrij genoeg voor ons zat. ...zond hij die bandopname van de controle uit... ...om ons te laten denken dat we inderdaad de controle hoorden. Tuurlijk. En daarna gaf hij ons bevel om rechtsomkeer te maken. Nou, daar heeft hij dan geen succes mee gehad, gelukkig. Nee. Tja, ik vraag me alleen nog wel af... ...wat hij nou nog meer voor ons in petto heeft. Ah, wie weet. In alle geval... ...mogen we wel op onze kievieven zijn. Je kunt van alles van hem verwachten. Ja, we zullen het opnieuw goed moeten opletten... ...om ons niet in de luren te laten leggen. En dat zal de hele vloot moeten doen. Ik zal hem de geschiedenis van Witteke vertellen... Zoals wij die nu kennen van het begin tot het eind. En ook alles wat de controle ons over hem heeft medegedeeld. En dan zal ik hun de raad geven op alles spoorbereid te zijn. Vind je dat nou wel verstandig, Jeff? Ja, Mitch. Daar ben ik van overtuigd. Tot nu toe hebben we bijna alles wat we van Whittaker wisten onder ons gehouden. Omdat het ongelooflijk leek. Maar nu twijfel ik er niet meer aan. Geloof jij dan werkelijk wat de controle ons over hem heeft meegedeeld? Ik heb jou ja gezegd, Mitch. Als ik zijn optreden bekijk, acht ik alles mogelijk. Ja, uh -huh. Het zal me zelfs niet verwonderen... als hij op de een of andere manier wat te maken had met die meteorenzwerm. Of wat het ook was waar we doorgevlogen zijn. Ach, Jeff, nou draag je toch door. Hij scheed er ook helemaal niet tegenop te zien, er doorheen te gaan. Hij was de enige die het onmiddellijk goed vond. Natuurlijk was hij daar gebrand op. Alleen als we er doorgingen en het contact kwijtraakten met de overige vaartuigen... dan kreeg hij de kans er met nummer 6 van door te gaan. Juist. Yes. Alleen in dat geval kon hij zijn plan ten uitvoer brengen. Welk plan? Om ons te doen terugkeren. Nou, mij denkt, Jeff, dat een gefingeerd radiobericht... en enkele toevalligheden je nuchtere kijk op de zaken wel heel erg hebben beïnvloed. Nee, Mitch. Dat waren te veel toevalligheden. En zeker nu Whittaker mee gemoeid is. Als je het mij vraagt, was de enige reden waarom die meteorenzwerm op onze weg bleef liggen... waarheen we ons ook keerden of wenden, deze, dat dat ding daar moest liggen. Het was een opzettelijk opgeworpen hindernis... die ons zo bang moest maken dat we zouden terugkeren. En toen dat niet lukte, maar we dwars doorheen gingen... werd er een ander plan uitgebroed. Door wie dan? Ik wou dat ik dat wist. Maar teruggaan, dat nooit. Nee, dat zeker niet. We gaan naar Mars. Een knappe kop die ons tegenhoudt. Of er nou Whittaker is of een ander. Jimmy, ja? roep de vloot aan. Ik wil met de mannen spreken. Oké, okay, Jeff. Ze zullen de waarheid horen, de hele waarheid... En ik zal hem duidelijk maken dat we doorzetten. Wat er ook gebeurt. We zijn gestart naar Mars en we gaan naar Mars. Hallo, ruimtevloot, hallo, ruimtevloot. Vlaggenschip Pionier roept ruimtevloot. Dringend bericht voor alle vaartuigen. Attentie, alstublieft. Jeff heeft aan de vloot het hele verhaal over Whittaker gedaan. Met alle details. Niemand had er enig bezwaar tegen. ...om ondanks alles de reis naar Mars volgens het schema voor te zetten. Ondanks onze voortdurende waakzaamheid... ...kregen we voorlopig geen contact meer met iemand of iets buiten onze vloot. Weer verliepen er twee weken, weken zonder enig voorval van betekenis... ...waarin we 16 miljoen kilometer aflegden... ...zodat we sinds ons vertrek van de maan... ...rond 206,5 miljoen kilometer achter de rug hadden het geen betekende... Dat we binnenkort half weg zouden zijn. Het werk ging zo'n gewone gang. Jeff en Mitch bepaalden herhaaldelijk onze koers en positie. Het ging zonder de hulp van controle op aarde geen gemakkelijk werkje was. Af en toe sloeg we Mars schade, die inmiddels zo dichtbij was gekomen, dat we hem reeds met het blootoog als een flinke schijf zagen. De aarde daarentegen. ...nam voortdurend in grote af. En het werd steeds moeilijker de bekende vormen van haar oppervlak te onderscheiden. Zelfs met behulp van onze kleine navigatietelescoop. Negentien dagen lang... ...viel er niets van betekenis in het logboek op te tekenen. Totdat Jimmy... ...die voor de afwisseling een tijdje de radar was gaan bedienen... ...iets te melden had... Wat is dat, Jimmy? Er bevindt zich iets voor ons. We krijgen een beeld op het scherm. Wat? Nou, daar zie je het dan niet. Ja, wat zou dat zijn? Ja, weet ik het. Groot is het in alle gevallen niet. Ik zou zelfs zeggen klein. Als je rekening houdt met de afmetingen, dan gaan we hier gewoon zijn. Hé, hey, Jeff. Ja? Ik kom. Ja, wat is er? Iets op de radar. Recht vooruit. Hoe ver vooruit? Ja, dat, dat weet ik nog niet. Ik heb het nog niet uitgerekend. Doe dat dan. Bereken breek een afstand in grootte. Of, nee, nee, nee. Ga, ga liever op radio. Oh, ja. Yeah, Oké. Okay. Denk je dat ik hier niet mee kan omgaan? Oh, Jawel, Jimmy. Maar je moet de nummers 2 en 4 roepen en zeggen mee op te letten. Ik laat er zodra mogelijk rapport uitbrengen van hun bevindingen. je. Nou, Mitch. Wat denk jij dat het is? Geen idee. Tenminste, nu nog niet. In alle geval geen nieuwe meteorenzwerm. Dat is zeker, hè? 6.500 kilometer. Nog te ver af om grootte te schatten. Dank je, nummer twee. Gewacht zo vlug mogelijk na de rapport. Jeff? Ja, dacht. Derde rapport van nummer twee is binnen. Oh. Gaat halen, Jeff. Dank je, dokter. Is dat alles, Jimmy? Nou, ja, Voor het ogenblik wel, dok. Ik verwacht na de rapport van nummer vier over tien minuten. Hier, Jeff. Hoe laat het? Gezatte afstand... 6.500 kilometer. 6.500. Nou, dan halen we het nog steeds met dezelfde snelheid in. Ongeveer 1.600 kilometer per uur. Dat betekent dus dat de snelheid zowat 46.400 kilometer per uur is. Hè? Ja, ja. Nou, aan de telescoop, mens. En kijk eens of je het kunt zien. Wat? Wat denk je, Jeff? Zou ik het ook eens met de periscoop proberen? Ja, ga je gang, dokter. Maar ik denk dat het op die afstand nog veel te klein is om te kunnen zien. Nou, ik kan het altijd proberen. Ik zal je roepen, zodra ik iets zie... Mitch, Nog niks gevonden? Nee, Jeff, nog niet. Ja, we zouden er nou toch wel iets van moeten zien door de telescoop althans. Volgens de laatste berekening is het nu geen 3000 kilometer van ons vandaan. Zoals hij wat minder denkt me. Ja. ja, misschien is het al te zien, maar realiseer ik me dat niet. Vergeet niet, het kan niet veel groter zijn dan een speldenknop. En dan met al die sterren op de achtergrond. Hé, hey, wacht even. Ja? Daar heb ik geloof ik iets te pakken. Een lichtpuntje dat iets groter is dan tien minuten geleden. Enig idee wat het kan zijn? Nee, nog niet. Daarvoor moeten we eerst dichterbij gekomen zijn. Ja, ja, ja. Heb je het gehoord, dokter? Ja, Jeff. Maar met de periscoop is nog niets te zien. Geen twijfel meer, Jeff. Daar is het. En het wordt iedere minuut groter. Laat eens kijken. Kijk, daar in het midden. Een wit schijfje, zie je? Uh, ja, ja. Ja, ik zie het. Meer dan een schijfje, mens. Beslist bolvormig. En voor meer dan de helft beschenen door de zon. Jongen, wat een ogen. Dat kon ik niet zien. Kijk dan nog maar eens goed. Dat denk ik ook wel zien. Nou, gaan we weer naar de dokter. Eens kijken of die het nou ook te pakken heeft. Oké. Okay. Aan dokter? Heb je het? Ja, ik geloof het wel, Jeff. Is het dat niet? Ik heb het nu een kwartier lang geobserveerd. Het en het neemt voortdurend in omvang toe. Ja. En door de telescoop kun je al zien dat het bolvormig is. Zo. Wat zou het zijn? Ik wou dat ik het wist. Dan kon ik beslissen of we het al dan niet moeten ontwijken. Geschatte afstand nu 1900 kilometer. Bol rond, afmetingen op deze afstand nog moeilijk te bepalen. Ja, dankjewel, nummer 4. Zeg, maak je nou maar niet druk over zijn afmetingen. Binnen een goed uurtje kun je er met een duimstok naartoe. Jeff, ja. vijfde rapport van nummer 4. Oh, fijn, dankjewel. Verdraaid. Nou, weet ik wat het is. Wat dan, is? Een ruimtevaartuig, een van de onze. Ben je er zeker van? Ja, en of? Het ziet er alleen maar bol rond uit, omdat zijn cabine naar ons is toegekeerd. Van de rest die daarachter ligt, kunnen we natuurlijk niks zien. Laat mij eens aan het telescoop. Ga ja, aan? Ja. Ja, ja je hebt gelijk. Het is nog wel erg klein, maar er kan hier niets anders zijn dat er zo uitziet. We halen snel in. Binnen een uur schieten we eraan voorbij. Ja, en dan nog wel met een snelheid van 1600 kilometer per uur. Ja, we kunnen vaart minderen en dan poosje je gelijk opvliegen. Wat zeg je, de ja. hele vloot? Huh? Dat zal ons brandstof kosten. Nee, Mitch, niet de hele vloot. Alleen wij, de pionier. ja. Als het nummer 7 is, is het toch maar een wrak. Ik geloof niet dat het nummer 7 is. Die kunnen we nog niet hebben ingehaald. Denk je dan dat het 6 is? Wat wordt er aan boord? Wie kan het anders zijn? Of denk je soms dat er nog een andere vloot onderweg is? Ja, maar twee weken geleden was hij bijna drie kwart miljoen kilometer voor ons. Ja, zijn vaart moet op de een of andere manier afgeremd zijn... en daardoor hebben we hem langzaam ingehaald. Ja, en nu moeten wij ook vaart gaan minderen. Dan 1600 kilometer per uur. Daarvoor moeten we de pionier achter tevoren draaien, Jeff. Wat zou dat? Zo moeilijk is dat niet. En de rest van de vloot laten doorvliegen? De ja, die halen we na de hand wel weer in. Kijk eens, Mitch. Als dat nummer zes is... is Whittaker aan boord. En Petersen. Ik wil weten waarom Whittaker in zijn eentje van deur is gegaan. En waarom hij ons dat idiote bericht stond. Waarom we moesten denken dat er van de controle was. En voorts wil ik weten wat er met Petersen gebeurd is. Nou, goed dan. Als jij denkt dat we dat moeten doen, dan, nou, dan doen we het. Ja. ja. Jim. Ja, Jim. Geef me vrachtvaarder nummer één... Oké. Okay. Ik zal hem het bevel over de vloot overdragen totdat we ze weer hebben ingehaald. Denk je dat hij dat eind kan, Jeff? Ja? Waarom niet? Er is toch niks anders te doen dan recht door te gaan. En, en wij blijven immers voortdurend in radiocontact met hem. Maar kom, de tijd begint op te schieten. Haal de dokter en dan gaan we de pionier omdraaien. MUZIEK 75 graden, 176, 177, 178, Kilo 1, let op. Oké. 79, 180, Kilo 1 af. Giro 1, 1 af, 180 graden, vaste koers. Aan de motor, Mitch. Klaar. Periscope achteruit, Jim. Periscope achteruit. Het is nummer 6, Jeff. Klaar, Mitch. Contact. Baba, jongens, tot straks. Contact. 100, 200, 300, 400. 1,300, 1,400, 1,500, 1,600 kilometer. Motor af. Motor af. Goed zo, mee vlak te laat. Giro af, dokter. Giro af. Zo. Nou, jullie kunnen de veiligheidsgordels weer losmaken. Mm. Right. Yeah. Zo. Ja. Nou, zet de radio weer aan, Jim. Oké. Okay. Deel nummer één mee dat onze manoeuvre vlot verlopen is Hij roept dan nummer zes. Ik probeer antwoord van te krijgen. Oké, okay, tja. Hallo, nummer 6, pionier roept u voor de laatste maal. Antwoord, alstublieft. Hmm, nee, geeft niks, Jeff. Nee. Eén van de twee? Hij hoort ons niet? Of hij vertikt het om te antwoorden? Horen moet hij ons? Ja, als er tenminste iemand aan boord is. Ja, dat zou eens anders kunnen zijn. Ja, juist, dokter. Krijg je kostuum maar aan. Hé, hey Jeff, Jeff, een ogenblikje. Je wilt er zeker niet heen gaan. We moeten er eerst weten of alles een is daar aan boord Weet jij dan iets anders, Jim? Ja, goed, maar de toegang is niet eens aan deze kant. Als je bij de deur wilt komen, dan verliezen we jij het over. We hebben onze radio's toch. Je kunt toch met elkaar blijven praten. Nou oh, ja. Oh, ja. Goed, maar ik, ik, ik zeg je, het bevalt me helemaal niet. Het kan wel een valstrik zijn om u in de binnen te lokken en dan weg zijn jullie. Ja, dat moeten we erop wagen. Maar uh, als je iets voor ons doen wilt, maak dan de binnendeur van de luchtsluis open en laat ons naar buiten. Zoals je wil, Jeff. Luchtsluis, contact.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 En aandacht voor onze tweede serie Luisterspelen over de ruimtevaart sprong in het heelal. Mysterie. Een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het zevende deel, ontdekkingen in Vrachtvaarder 6. 160 dagen na de start. Vrachtvaarder nummer 7, verloren. Een wrak dat we moesten achterlaten... Om onze koers wijzerde. Vrachtvader nummer 6, verloren, tenminste naar we dachten, met Whittaker en Peterson aan boord. Daarna bereikt ons een onbegrijpelijke radiooproep, afkomstig voor zijn eigen opgave van onze controlebasis op aarde, waarbij we het bevel kregen de expeditie op te geven en terug te keren naar de maan. En tenslotte was daar de ontdekking, eerst via de radar en vervolgens door onze periscoop, van een voorwerp dat uiteindelijk de vermiste vrachtvaarder nummer 6 bleek te zijn, die nog steeds naar Mars koerste, doch met een snelheid die rond 1600 kilometer lager lag dan die van de rest van de vloot. Toen we hem bijna hadden ingehaald... Dit Jeff Morgan ons vlaggenschip de pionier vaart minderen. Totdat we gelijk opvlogen met het vermiste vaartuig. op een goede 70 meter afstand ervan. Daarop zocht Jimmy radiocontact ermee. Toch toen hij op meerdere oproepen geen antwoord ontving. besloten Jeff Morgan en ik. ons naar nummer 6 te begeven alleen ons op de hoogte te stellen van de toestand aan boord. Hallo, pionier. Ik heb nummer zes bereikt. Ik zie je, Jeff. Ik ga nu naar de andere zijde van het vaartuig naar de toegangsdeur. Goed zo. Heb jij hier, dokter? Ja, Jeff. Ik loop nu naar voren. Ik zie je nog steeds. Waarschuw me zodra ik uit het gezicht ga verdwijnen, meneer. Dat zal direct het geval zijn. Oh, Stop. Anders zie ik je niet meer. Goed, goed. Kom mij nu na, dokter. Ik kom. Ik kan de toegangsdeur zien, rechts beneden me. Maar, ze is open. Open? Ja. Hier ben ik, Jeff. Blijf dan hier staan, dokter, zodat Mitch je nog kan zien. Ik ga verder tot aan de deur. Wees voorzichtig, Jeff. Ja. Daar ga ik. Nou kan ik hem niet meer zien, dokter. Zie jij hem nog? Ja, Mitch... Hij is vlak bij de deur. Alles ziet er volkomen normaal uit. Nou, ik ga naar binnen. Nee, Jeff, wacht even. Ik ga met je mee. Best, best. Nou, kom dan maar. Ja, dokter, ik zie jou nog ook niet meer. Ik ben nu bij Jeff, aan de deur. We gaan nu naar binnen. Kun je de schakelaar vinden, dokter? Ja, hier is hij. Kijk eens of hij het doet. Contact. Ja, hoor... De deur gaat dicht. Hallo, Mitch, hoor je dat? We zijn nu in de luchtsluis en sluiten de buitendeur. Ik heb het gehoord, Jeff. Ik hoop maar dat jullie ze ook voor open kunnen krijgen. Oh, wel bedankt voor je bemoedigende woorden, James. maar. Voilà. Ja, de deur is dicht. Prachtig. De elektrische installatie werkt dus nog. Waarom blijven we dan hier in het donker staan? Werkt de verlichting niet meer? Ja, natuurlijk wel. Wacht even, dochter. Waar is de schakelaar? Oh, hier, ja. Zo, dat is beter. Yes. Nou, eens kijken of de luchtpompen het ook doen. Luchtpomp contact. In orde, Jeff. De wijze van de luchtdrukmeter loopt vooruit. Hij staat op één atmosfeer. Zo, dan kunnen we nu de binnendeur openen. Binnendeur contact. Kijk eens, het licht in de cabine brandt. Hallo Mitch, Mitch. Ja Jeff, ik hoor je. We hebben de binnendeur en de luchtsluis geopend. Er brandt licht, maar er komt niemand om ons te vervolkomen. Zo? Ja, nou overigens lijkt alles normaal. Zodra we de helmen hebben afgezet, gaan we de cabine in. Daarna zal ik de boordradio aanzetten. Blijf dus aan het toestel. Ik ben een en al hoor. Maar wees voorzichtig Jeff. Alles oké. Okay. Nou dokter, zet je helmen af. Helm af. Precies. zo. Dat is prettiger. hè. Alles in orde, dokter? Ja, Jeff. Nou, dan ga ik je voor. Nou, ik blijf vlak achter je. Hier is niemand. De cabine is leeg. Dat kan niet. Ze moeten hier zijn. Maar de buitendeur was toch open? Misschien hebben ze het vaartuig verlaten. Waarom? Dat zou zo gelijkstam met zelfmoord. Met Witteker, als gezelschap op zou zelfs Pieter ze daartoe in staat zijn. Maar, maar waar is Witteker dan? Die zal toch zeker wel hier gebleven zijn? Oh, nou, dat dacht ik ook. Nou, we zullen beginnen met de, de, de cabine te doorzoeken. Eens kijken wat we vinden. Zeg, kijk eens hier. Wat is er? Lege conservenblikken. Een heel stelletje op tafel en, en enkele zomer in de ruimte zweven. Ach, ach, ach, wat een bende, hè? Dat is minstens van een maaltijd of zes. Huh. Niks opgeruimd. Er moet hier iets ongewoons zijn gebeurd, dokter. Ja? ja. Ik controleer de zuurstofvoorraad en de luchtverversing is. Dan zal ik het instrumentenbord maken. Oké. Okay. Hier is alles in orde. Heb jij iets gevonden? Nee, ook in orde. Wel heel wat brandstof verbruikt, de hoofdtanks zijn leeg. Ja, die moeten ze verbruikt hebben toen ze gingen spurten. Om voor de rest van de vloot uit te komen. Ja, en om hun vaart weer af te remmen. Hoezo? Nou, iemand moet het vaartuig hebben omgedraaid om het af te remmen. Oh ja. Als je het mij vraagt, moet ik het, het gedaan. Oh, laten we nou eens naar de radio gaan kijken. Goed. We is de stad. Opnameband. Overal op de grond hier. Een flink stuk ervan zit nog in het toestel. Het lijkt wel. of hij uit de ricarde gerukt is. Uh, kijk eens of je hem weer opgespoeld kunt krijgen, dokter. Dan draai ik hem af om te zien wat er eventueel opstaat. Goed, Jeff. Nou, zou de radio het nog doen? Zes. Hallo, nummer zes. Pionier roept u. Antwoord er alstublieft. Uh, hij nummer doet zes. het, dokter. Hij doet het. Mooi. Uh, Dat is mis. Hallo. Hallo, pionier. Hallo, pionier. Hier is morgen. Ja, wat spoken jullie daar toch uit, Jeff? Je vraagt me aan het toestel te blijven en dan komt er niks Ach, neem meer. Neem me niet kwalijk, Mitch. Ik heb aan jou helemaal niet meer gedacht. Hoe is dat? Moet er maar dat ik nog wel aan jullie gedacht heb. Nou, wat hebben jullie ontdekt? De hele cabine ligt overhoop. Half opgegeten maaltijden op tafel. Opnameband over de vloer. En geen spoor van de bemanning. Wat zei je het laatst? Geen spoor van de bemanning. Wil je daarmee zeggen dat ze weg zijn? Ja. ja. We krijgen de indruk dat ze het vaartuig verlaten hebben. Ja, maar dan moeten ze allebei stapelgek zijn. Ben klaar met de band, Jeff. Ja, luister, Mitch. Over tien minuten roep ik je weer op. Begrepen? Oké, okay, Jeff. Vergeet het nou niet weer, nee, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nou, vooruit maar, dokter. Zet de recorder aan. Schuren wat er op die band staat. Ja. Yeah. Hallo, pionier. Hallo, pionier. Controle roept u. We heb een dringend bericht voor u. Kunt u het opnemen? Hm? Dat is het bericht dat we in de pionier ontvingen... vlak voordat het idiote bevel om terug te keren kwam. Hier is controle. Controle voor de pionier. Het bericht volgt dan over één minuut. Let op, alsjeblieft. Zeer wel dat het van hier werd uitgezonden, dokter. Mm. Hallo, vlaggenschip. Hallo, vlaggenschip. Is u klaar om ons bericht op te nemen? Controle tot vlaggenschip. Ik herhaal, is u klaar om ons bericht op te nemen? Controle tot vlaggenschip. Hier komt het bericht voor u. Het is zeer dringend. Verder laten draaien? Nee, nee, nee, nee, zet maar af. Hm. Zo, we moeten eerst trachten te ontdekken wat er met Whitaker en Pietersen is gebeurd. Zullen we nu in het vachtruim gaan kijken? Nee, nee, nee, straks. Laten we beginnen met de bergruimte van de bemanning te doorzoeken. Misschien vinden we daar een spoor. Van wie is deze? Van Pietersen. Kijk. Ja? Zijn ruimtekostuum hangt er niet meer in? Nee. Misschien had de buitenhuid van het toestel... een beschadiging opgelopen... en zijn ze naar buiten gegaan. En toen afgedreven. Allebei? Ja, waarom niet? Dat zou zoveel betekenen... dat Pietersen in het complot was met Whitaker. Dat ze hebben samengespannen. Ja. En toch... En, en toch was het laatste wat we van Pietersen hoorden en krijgt om hulp... Nee, dokter. Nee, nee. Dat kan het geval niet verklaren. Ja, maar alles wijst er toch op dat ze naar buiten zijn gegaan? Die open deuren, het verdwenen kostuum... Nou, de lege voedselblik en de rommel in de cabine verklaren het niet. Laten we eens gaan kijken naar de kast van Whittaker. Wel verdraaid. Het kostuum van Whittaker hangt er nog. Weet je zeker dat het het zijn is? Ja, kijk maar. Het kenteken van bouwkundig technicus op schouder en borst, dokter. kan van niemand anders zijn. Hij kan het voertuig dus niet verlaten hebben. Tenzij zonder kostuum aan... Nou, dan ga ik nu naar het vrachtruim. Misschien is een van hen daar, of allebei. Blijf over... jij hier intussen verder zoeken? Maar we je ervan dat er voldoende druk in het vrachtruim is. Voordat je de deur opent. Ja, Maak je maar geen zorgen, dokter. Daar let ik wel op. Dan kijk ik het paneel van de motor vast naar. Ja, doe het nou keurig, dokter. Reken maar. Ik zal... Hé, hey, wacht even. Wat is er? De controleluik is niet dicht. De controleluik? Ja. En er is licht daar beneden... Dat we dat niet eerder gezien nou, hebben... Maak eens helemaal open, dokter. Dan gaan ja. we daar eerst kijken. Waar is de schakelaar? Ik ben met de inrichting van die vrachtvaders niet goed op de hoogte. Hier op het uh, hoofdcontrolepaneel. Nee, nee, nee, links beneden. het Blauwe vak. Ik heb het gevonden. Zo. Zeg. Ja? Er is iemand beneden. Waar? Wie is het? Dat kan ik niet zeggen, hij ligt helemaal ineengekrompen. Nou, kom Jeff, vlucht naar beneden. Hallo nummer zes, hallo nummer zes, pionier roept u. Antwoord alsjeblieft. Ja, Verdraaid het is waar ook, Mitch. Hallo, ga jij zes. alvast naar beneden, dokter, ik kom zo. Hallo. Goed, Jeff. Hallo pionier, hallo pionier, hier is Morgan. Ja, de tien minuten zijn om. Wie zou de roepen is het niet? Nee, het spijt me, Mitch, maar ik heb nou wel wat anders aan mijn hoofd. Zo. En wat denk je dat het door mijn hoofd gaat als ik weet dat jij en de dokter daar in die oude kist zitten opgesloten zonder taal of teken te ja, geven? Ja, ho, hoor eens, met ons beiden is alles oké, okay, maar we hebben iets gevonden waar we onmiddellijk werk van moeten maken. Ik zal je straks wel oproepen. Over tien minuten dan? Over tien minuten, tien minuten, ja. Maar als je niet wilt dat Jimmy en ik grijze haren krijgen van de zorg, doen we het dan ook over tien minuten, ja, hè? Ja, ja, Hé, hey Jeff. Ja, ja, ik kom, dokter. En huh? Kom eens gauw kijken. Zo. Ja, daar ben ik al. Kijk eens wie dat is. Witteker, Volkomen buiten Westen. Hij heeft een flinke klap gehad. Hm. Op zijn hoofd. Witteker, Dat was de laatste die ik verwacht hier te vinden. Maar waar is Pietersen dan toch? Ja, dat weet ik net zo min als jij. Jij wou naar hem gaan zoeken in het vachtruim niet? Ja, ja, en ik ga er nu meteen heen. En, en jij? Ik zal Witteker naar een van de kooien dragen in de cabine. zal ik je helpen? Niet nodig, Jeff. Hij weegt eens niets. Tegen dat jij terugkomt, denk ik te weten waar hij aan toe is. Goed. En, dokter? Ja? Hoe is het met hem? Ja, zoals ik al dacht, Jeff. Hij is een broert aan toe. Voor duvelend broert. Denk je dat hij het niet overleeft? Hm? Dubbeltje op zijn kant. Ja, wat zou er toch gebeurd zijn? Ik krijg de indruk dat hij door iemand is aangevallen. Nogal hardhandig. Door Petersen. Dat weet ik niet. Ja, het, het is een vreemde geschiedenis. Ik heb het hele vaartuig doorzocht, het vrachtruim en alles. Zelfs het controlehokje van de tanks. Maar niets, geen spoor van Pietersen. Nergens. Dan kan het niet anders of hij heeft het vaartuig verlaten. Dat is ook de enige verklaring voor het feit dat de buitendeur open was. Maar waarom? Hij kon toch op zijn vingers natellen... dat hij nooit zou worden opgepikt, nog in geen duizend jaar. Ja. Hij moest weten dat hij zo een zekere dood tegemoet ging. We staan hier voor heel wat raadsels, Jeff. Waarom ligt de hele cabine overhoop? Hoe komt het dat Whittaker in de motorcontroleafdeling ligt... met ernstige hoofdwonden? Wie heeft hem zo toegetakeld en waarom? En waar is Peter er gebleven? En Zo blijf je maar aan het vragen. Ja. Zou Pietersen soms in een vlaag van waanzin... Ja, niet, niet onmogelijk. Ik zie niet in uh, wie dit anders gedaan kan hebben. Hij is een schedelbasisfactuur, Jeff. Met uitgebreide inwendige bloedingen. Oh. Hij is zeker nog bewusteloos. Allicht. licht. zou me verbazen als hij nog tot bewustzijn kwam. Is het zo erg? Ja. Ja, we zullen bij moeten waken. We mogen hem geen ogenblik alleen laten. En als ik hem de noodzakelijke verzorging wil geven, moet ik over de nodige hulpmiddelen kunnen beschikken. Zijn die niet in de verbandkist? De verbandkist? Hm. Die is alleen voor eerste hulp bestemd. Nee, ik moet een van mijn eigen kisten hebben uit de pionier. Oh, ja. Kunnen we Whittaker niet daarheen transporteren? Ja, geen sprake van, Jeff. Dat zou zijn zekere dood zijn. Ja, ja dat snap ik. Nou. In dat geval moeten we Mitch maar hierheen laten komen... met alles wat je nodig hebt. Ja. Ik kan hem toch wel willen vragen om te komen. Waarvoor? Ja, voor zover ik kan met de hele installatie hier in oorde. Maar alleen Mitch kan ons zeggen... of de motor nog behoorlijk functioneert. Oh, oh ja. ja. In dat geval is het vader te behouden. Ja, en dat zal zeer gewenst zijn... nu we nummer zeven al verloren hebben. Ja. Zeg, uh, ja. als jij met Mitch hebt gesproken... kan ik hem dan het een en ander zeggen? Ja, natuurlijk, dokter. Uh, tussen haakjes, uh, Mitch begint ongerust te worden... Hij heeft ze dus al twee keer opgeroepen, toen jij beneden was. Dat ja. Ja. Nou, is een geluk dat de radio het nog doet. Hallo, pionier. Hallo, pionier. Nummer 6. roept u. Antwoord, alsjeblieft. Hallo, nummer 6. Hallo, nummer 6. Hier is Jimmy. Hallo, Jim. Uh, wil je me Mitch even geven? Ja, Jeff, ogenblik. Mitch? Jeff, wacht naar je. Zo. Had je eindelijk iets van je horen, Jeff? Alles pur van de vermanning gevonden? Alleen Whittaker. Maar die is er slecht aan toe. Peterson is onvindbaar. Wat zeg je? Waar kan die dan zijn? Weet ik niet. Daar moeten we het uh, straks maar even over hebben, Mitch. Ja, gelijk heb je. Want weet je wel dat de vloot ons al meer dan 10.000 kilometer voor is? Als we niet heel gauw maatregelen nemen om die in te halen... dan komen ze op Mars aan zonder ons. Ja, daar wil ik het net met je over hebben, Mitch. Luister eens. Ja. De hele zaak hier staat op zijn kop... maar de elektrische installatie werkt. En ook de luchtverversing en de radio. Nee. Voor zover ik kan nagaan is ook de motor nog intact. Maar om dat met zekerheid te kunnen zeggen... Zou jij hem eerst terdege moeten onderzoeken? Had je graag dat ik overkom? Ja, ja, Mitch. Nou goed. Maar wie komt er dan hierheen? Jij of de dokter? Uh, niemand. Uh, ik moet hier eerst weer orde scheppen. Ja goed, en de dokter dan? Nou, Die heeft het te druk met Whittaker. Kunnen jullie die dan niet hierheen transporteren? Uh, nee, nee, de dokter zegt dat zijn toestand daar te ernstig voor is. Ah, maar dan moet ik Jimmy hier alleen achterlaten. He? Al lang misschien. Wat? Ja, nou, dat zal hem geen kwaad doen. Ja, ho, hou, wacht nou eens even. Ah, als jij dat wilt, ja. Ja, luister eens, mag ik ook nog iets zeggen? Stil dat toch, Jim. Ja, ja, goed. Uh, Jeff, uh... Jimmy, als je iets te zeggen hebt, dan zeg je het meteen, maar vlug. Ja, nou goed, je zei dat ik hier alleen moest blijven. Ja, heb je dat bezwaar tegen? Ja, maar waarom kunnen jullie Whittaker dan niet hierheen brengen zoals Mitch voorstelde? Omdat hij dit niet zou overleven. Oh, oh. Ja, maar hoe moet ik nou op de radio en de radar en de periscope tegelijk letten? Dat hoeft niet. Je kunt je om de beurt gedurende tien minuten met elk ervan bemoeien. Wat je zegt, dat heb je netjes uitgekiend, hè? Zodra Mitch klaar is met de inspectie van nummer 6. komt hij terug naar de Pionier. Is dat duidelijk? Ja, Jeff. Nou, dus ben je bereid om een postje alleen te blijven? Ik zal nog een andere keuze hebben, denk ik. Nou, goed, Jimmy. Blijf daar regelmatig in verbinding met de vloot om te horen of alles wel is. En zeggen. Dat we ons gereed maken om een in te halen zodra alles in nummer 6 in orde plek te zijn. Ja, nou, goedje. Nou, geven we nou Mitch weer. De dokter moet ons spreken. Ja, nou, en wees maar niet ongerust hoor. Met Jimmy Banen, dat gezagvoerder, kan er hier nu niks gebeuren. Je komt met, Spreken maar, hè. Hallo? Hallo Mitch. Ja? Uh, zeg, uh, wil je als je hierheen komt een paar van mijn medicijnkisten meebrengen? Jazeker, dokter. Welke? In de eerste plaats kist nummer 1 uit vak B. Goed. En dan nummer 3 uit vak A. Ja. Maar, maar, maar, maar, maar, maar. ja. Dit is een hapje. Ah, oh, dankjewel, Jeff. Hoe gaat het nou met hem? Nou, ze mogen nog slechter dan eerst. Ah, oh. komt hij niet tot bewustzijn? Nog niet. Is er enige kans op? Hopen en afwachten. Nou, oh, hij komt een terug van zijn inspectie. Hmm. Oh, wat is dat? Wettiger, hij kreunt. Komt hij bij? Mogelijk. Wel, Jeff, alles is oké. Okay. En er is nog een brandstof in de reserve. Denk om wat? Denk om, we hebben hier iemand die doodziek is. Oh, neem me niet kwalijk, dokter. Kom hier, mensen bij het controlebord. Dan ja. kunnen we rustig praten. Ik kom. Wat zei je zo even? Nou, ik zei dat de motoren volkomen in orde zijn. We kunnen naartoe overgaan de vloot in te halen zodra jij klaar bent. Ja, dat is hè? prachtig, prachtig, prachtig. Zeg, dan moesten we dan meteen terugkeren naar de pionier om maatregelen te nemen... ...de vaartuigen weer te laten keren en de motoren op gang te brengen. Wij twee? Hm. Je kunt de dokter toch niet alleen hier laten bij die zieke... en hem tegelijkertijd belasten met die moeilijke manoeuvre. Ja, er zijn hier maar twee lichtkooien die daarbij gebruikt moeten worden. En Whittaker ligt er al in één. Ja, dat is waar ook. Daar dacht ik niet aan. En daarom boven kan dokter Whittaker niet alleen laten. Maar als we hem dan vanuit de pionier alle benodigde aanwijzingen geven... dan denk ik dat hij het wel voor elkaar zal brengen. Nou, ik help het je wensen, ja. Ik zal hem zeggen wat we van plan zijn. Het spijt me, chef, Maar die verantwoordelijkheid durf ik niet aan. Als de motoren worden aangezet, is het zo goed als zeker dat Whittaker onder de hevige druk die daarbij optreedt, zal bezwijken. Ja, maar we moeten de vloot zo spoedig mogelijk zien in te halen, dokter. Ze is ons nu al minstens 150.000 kilometer voor. Daar moet Jeff daar maar over beslissen. Als medicus zie ik me verplicht mijn zienswijze naar voren te brengen. De versnelling zal toch niet zo groot zijn, dokter Hoogstens 4. Dat is beslist te veel. Ik twijfel zelfs aan of hij 2G zou kunnen verdragen. Dat is beroerd. Ja, maar moeten we dan de hele vloot in de waagschat stellen voor één man... die ons vanaf de start niets anders dan moeilijkheden heeft bezorgd? die geprobeerd heeft onze hele onderneming in de wacht te sturen... door ons te willen laten terugkeren... en die daar boven ook nog de dood van een van zijn tochtgenoten op zich geweten heeft. Nou, Mitch, nou, Dat die Pietersen zou hebben gedood, dat staat nog niet vast. Zo, wedden? Nee, Mitch. Ik verzoek je nogmaals niet zo te schrijven. Gezien de toestand van Whitaker dient het hier volkomen rustig te zijn. Hm. Maar, denk je, Jeff? Gaan we de vloot inhalen of niet? Uh, hoe lang denk jij, dokter, dat het zal duren... voordat we de motoren weer kunnen aanzetten... Dat kan ik niet zeggen, Jeff. Misschien enkele uren, misschien ook dagen. Dagen, ja. Maak het een oh. beetje, dokter. Nou, jullie zoeken het oh. maar uit, hoor. Ik moet terug naar mijn patiënt. Ach, kom, Jeff. Gebruik nou je verstand, kerel. Ik gebruik mijn verstand, Mitch. Als de dokter zegt dat Whittaker die druk niet zou kunnen doorstaan... ...dan neem ik dat op zijn gezag aan. We moeten nog maar een poosje wachten, ofwel tot Whittaker genoegzaam hersteld is... Ofwel totdat wij door het tijdsverloop gedwongen worden de vloot in te halen... omdat er geen andere keus meer voor ons is. Ja, maar... Uh, intussen kun jij dan uitrekenen wanneer dat tijdstip zal zijn aangebroken. Ach, goed dan. Waar vind ik hier de navigatietabellen? Dezelfde plaatsen zijn al de vaartuigen in het vakje onder het controlebord. Hè? Ja, huh? ja wat, wat is er? Ik geloof dat hij bijkomt. Oh, oh, oh. Hij probeerde zojuist iets te zeggen. Wat? Ja, dat weet ik niet. Ik kon het niet verstaan. Laat me zo. Wat, wat, wat zegt hij? Hij zegt, laat me toch. En, en er is niemand die hem iets doet. Whittaker, Whittaker. Whittaker, kun je me verstaan? Ik ben het, Captain Morgan. Keer, keer terug. Keer terug. Whittaker. Keer terug. Ik kan ze wel aan, maar jullie niet. Wat, waar heeft hij het toch over? Ja, ik geloof niet dat daar een touw aan vast te knopen is, Jeff. Hij eilt. Jullie weten niet... Hoe machtig ze zijn. Ja, ik geloof ook dat hij uit. Ik denk dat hij niet eens merkt dat ik tegen hem spreek. Ik, ik dacht jullie. Hoor jij iets? Ik, ik, ik dacht jullie. Wat nekken. Wat nekken. Ik, ik moet terug. Terug naar mijn vrouw en kinderen. Huh? Heeft, heeft die vrouw mijn kinderen? Als dat zo is, is het nu zeker voor het eerst dat hij hierover spreekt. Ze, ze zijn het de tentoonstelling... Iedereen gaat uit de tentoonstelling. Hallo, nummer 6. hallo, nummer 6. Hier is de pionier, Antwoord jullie. Ja, ik zal antwoorden, dokter. Hallo, pionier. Hier is Morgan. Hallo, Jeff. Ja, ik wil jullie gemoedelijk onder ons niet verstoren... maar uh, het is nou tijd voor de dagelijkse inspectie en de rapporten van de vloot. Nummer marine heeft me opgeroepen en vraagt rapporten morgen uitbrengen. Ja, kun je dat dan niet opnemen, Jim? Ja, natuurlijk kan ik dat. Maar hoe moet dat nou gaan met onze eigen inspectie, beste jongen? Je verwacht er zeker niet dat ik hier aan de radar en de radio en de periscope zit... en de het, het hele vaartuig kan controleren... Met de vier hebben we daar de handen nog vol. Ah, er loopt een speciale trein vanaf het station Baker Street. Huh? Wat is dat, Jeff? Uh, nee, nee, niks, Jimmy. Het, het spijt me dat ik je zo lang alleen moet laten, maar ik zal er werk van maken. Komt even jullie dan terug? In dat geval zal ik nummer één zeggen dat hij wachten moet tot jullie er zijn. Ja, goed, Jimmy. Eén van ons komt over enkele minuten terug. Best hoor, Jeff. Zeg, tussen haakjes, uh, hoe gaat het met Whittaker? Ze moeten terugkeren. Ik moet ze zeggen dat ze moeten terugkeren. Is het ze is er nog, er nog steeds heel erg aan toe. Hè? Oh, nou, ik zal de buitendeur openzetten, Jeff... en uh, klaarstaan om degene die terugkomt binnen te laten. Ja, goed, Jimmy. Dankjewel. Goed zo. Heb je het gehoord, Mitch? Ja, Jeff. Nou, wil je dat ik terug ga? Graag. Jij bent toch klaar met je inspectie hier, hè? En dan blijf ik bij de dokter. Nou, oké. Okay. Dan leg ik de tabellen terug in een vakje... en ga mijn kostuum aantrekken. Aan boord van de pionier zal ik mijn berekening wel afmaken... Nadat ik daar de zaak heb gecontroleerd. Nou, oh, en uh, De hele vloot heeft nou een rapport uitgebracht. Alles is oké. Okay. Behalve bij nummer twee. Die eh. Uh, vraagt nog steeds om aanvulling van de extra brandstof die hij bij zijn start heeft gebracht. Ja, ja, nou, dat komt te zijner tijd wel in orde. Bedankt voor de rapporten. Roep uh, over een uur weer. Jim. Oh, nou, je zal mutje wel doen. Ik ga wat slapen. Zeg tussen haakjes. Naar nou, je stem toe, en dan mocht jij dat ook wel gaan doen. Meer dan Jimmy? Nou ja, ik zal er aan denken hoor. Nou, goeienacht en wel te rusten. Jeff. Jimmy heeft gelijk, Jeff. Je hebt op je eentje de hele zaak hier in orde gebracht. Je moet dood op zijn. Nou, ja, een beetje moe ben ja. ik wel, maar, maar jij dan, dokter? Ja? Ja, hebt even min gesnapen. Ja, zwaar, maar ik heb geen zware lichamelijke arbeid verricht. Alleen maar wat zitten oppassen bij Whittaker. Ik vraag me toch af wat er zich heeft afgespeeld tussen hem en Petersen. Ja. Ja, Kom er maar eens bij. Dan kon hij ons dat tenminste vertellen. Nou, daar hoef je voorlopig niet op te rekenen. Hij is nu in elk geval weer een poosje rustig geweest. Ja. Zou jij ook niet wat gaan slapen, dokter? Oh, nu nee, niet, Jeff. Straks. Maar ga jij wat rusten, hè? Over vier uur wek ik je dan. Oké, okay, dokter. Als uh, Mitchell ons oproept, uh, zal ik het wel opnemen. Als het iets van belang is, maak je me toch maar zeker wakker, hè? Natuurlijk. Maar ga nu wat liggen, hè? Ja. Dan maak ik je riemen vast. Francis, Edwin, weet ik. Wat is dat? Ach, oh, trek je daar niets van aan, uh, Jeff. Dat zal je nog wel vaker doen. Oké, okay, dokter. Goeiedag. Laat rusten, Jeff. Francis Edward Whittaker. Geboren 12 september 1893. Bespattelijk... Dan zou je 78 jaar zijn en je ziet er niet ouder uit dan 30. Ben je al naar de tentoonstelling geweest? Iedereen gaat naar de tentoonstelling. Ik, ik zou niet weten hoe ik er komen moest. Er lopen speciale treinen vanaf het station Baker Street. Je kunt ook de bus nemen naar Edgeware Road. Maar de trein is beter. Veel vlugger. Is, is daar de tentoonstelling? Natuurlijk. Gek, daar heb ik niets van gehoord. Lees je dan geen kranten? Oh, kijkers. Waar? Daar, die ster. Die rode ster. Dat is Mars? Is die niet mooi? De rode planeet. Maar hij is helemaal niet rood, weet je. Hij is roze en olijfgroen. Hoe weet je dat? Mars komt nu dicht bij de aarde. Als onze sterrenkijkers maar sterk genoeg waren... dan zouden we de steden erop zien. Steden? Weet je dat dan niet? Waar heb je het eigenlijk over? When it's nighttime in Italy, it's Wednesday over here. When's midday in Germany, you can get a shave in Massachusetts. how high is up. I'd like to know how low is down and when shall we have snow. If you bump into Gallagher, you find in a chin is near. When it's nighttime in Italy, it's Wednesday over here. Ja, geweldig. Wat is dat liedje ingeslagen? Het is eigenlijk je reinste onzin, maar iedereen zingt het. Je kunt het gewoon niet laten, vind je niet? Ik heb het nooit gehoord. Je bent mijn raar. Je schijnt nergens iets van te weten. Gaan we nou naar die tentoonstelling of niet? We waren op weg erheen. Maar we hebben andere, heel wat belangrijker dingen te doen. Daarom zijn we naar het park gekomen. Maar het park is toch gesloten op dit uur van de nacht? Ja, maar je kunt er wel in. Zie je die mensen niet? Die gaan er allemaal heen. Ze zullen blij zijn als jij meegaat. Zie je wel hoe roze ze zijn... Dat komt door de atmosfeer. Op aarde brandt de zonje bruin. Maar daarboven word je mooi zacht roze. Goedenavond, meneer Whittaker. Goedenavond. Goedenavond. Ik heb nog iemand meegebracht. Zijn we klaar? Ja, meneer Whittaker. Kom er dan maar in, meneer Morgan. Dit wordt de mooiste tentoonstelling die u ooit heeft gezien. Waar, waar, waar breng je hem heen? Stap in, meneer Morgan. Of moet ik soms geweld gebruiken? Laat hem los, zeg ik. Laat hem los. Hou hem vast. Hou hem vast. Laat me los. hem vast. Laat me los, ik stik, stik. Laat hem niet ontsnappen. Laat me los, laat hem los. los. Los, Jeff. Los. Jeff, los. word wakker! Los! Voor wakker, Jeff. Wat is het toch? Los. Oh. Oh. Ben, je, ben jij het dokter? Ja, maar wat heb je? Je ging een keer als een krankzinnige. Ik, ik, ik, ik, ik droomde, dokter. Zo'n fantastische droom. Waarover? Ik, ik, ik droomde dat ik weer in Londen was. Wat? Maar niet in het Londen zoals ik het ken. Maar in het verleden. Huh? Ja. De bussen hadden bovenop zitplaats in de open lucht. En iedereen was op weg naar een tentoonstelling die ergens gehouden werd. Sommige van de grote gebouwen herkende ik. Maar andere zagen er veel ouderwetser uit. Uh, Whittaker was er ook. Hij zou met me naar Baker Street gaan om een trein te nemen naar de tentoonstelling. Maar in plaats daarvan bracht hij me naar Regent's Park. En daar we een dozijn andere mannen die allemaal het gezicht en de stem hadden van Whittaker. Ja, ja. Die vielen op me aan. Nou, en toen maakte jij me wakker. Ja, dat deed ik hoor. Omdat je gilde als een bezetene. Het spijt me wel, dokter. Ik, ik, ik wist er niks van. Huh? Heb ik hem gehinderd? Wil je weten? Ja. Hem kan op deze aarde niets meer hinderen. Wat? Is hij dood? Ja, Jeff. Maar dat is niet het enige. Wat bedoel je, dokter? Is hij bleek? Zo. Nou, dat verwondert me ook niet. Kom eens mee naar hem kijken. Maar bereid je voor op een hevige schok. Goed. Dokter. Daar. Kijk. Lieve hemel. Maar. Maar dat is er niet. Jawel, Jeff. Je ziet de gelijkenis toch. Ja, maar. Maar dit is een. Dit is toch een. oude man? Juist, chef. De controle. had het bij het rechtend. Witteker was. 78 jaar. Maar hij moest dood zijn. voor we dat konden zien. Welke was de betekenis van die vreemdsoortige fantastische gedaanteverwisseling? Hoe had Whitaker zo lang dat jeugdige uiterlijk kunnen bewaren? Waar was hij al die tijd geweest? Vanaf zijn verdwijning in 1924 tot voor ongeveer een jaar toen hij als reservist was aangenomen voor onze expeditie. En indien Pietersen. Die toch een eerste rangs piloot was en een man die onder alle omstandigheden koelbloedig en kalm bleef. Whittaker had vermoord. Waarom had hij dat dan gedaan? En waarom was hij daarna verdwenen in de eindeloze ruimte? Terwijl het toch voor hem het eenvoudigste zou zijn geweest... de pionier op te roepen en de omstandigheden te verklaren. Was er soms een vreemde macht geweest? die Whitaker volkomen beheerste... en hem dwong tegen zijn eigen wil in te handelen. Een macht die zijn levensduur had weten te verlengen... het normale verval van zijn lichaamskrachten... en van zijn uiterlijk... had tegengehouden. Een macht die hem jong had gehouden... totdat de dood hem... aan haar ontrok... waardoor de lichaamsslijtage van 47 jaren ...zich opeens in het dode omhulsel openbaarde? Zo'n antwoord op al die vragen bestond... ...konden nog Jeff, nog ik dat geven. Maar Whittaker was dood. En dus bestond er geen enkele reden meer om achter te blijven... ...bij de rest van de vloot. Twaalf uur later hadden we de vloot ingehaald en zet op normale wijze onze tocht naar de rode planeet voort. Mitch en ik bedienden nu nummer zes... zodat Jeff en Jamie, die met hun beide de bemanning vormden van de pionier... werkt over hadden. Daarboven had Jeff, die al het door Whitaker nagelaten had meegenomen... zich tot taak gesteld die nalatenschap grondig na te pluizen. Controle tot vlaggenschip. Hier komt het bericht voor u. Het is zeer dringend. Nou, wanneer is de band dan afgedraaid? Ja, er staat niets anders op dan een opname van de stem van de controle. Ja, dat moet dan die band zijn die ik gebruikt om ontwijs te maken dat het hele controle was. Ja, Waarom zou je hem anders overal hebben meegenomen? Nee, nee, nee. Nou, en uh, hier is nog een band, Jeff. Die, uh, oh. Dat is die welke de dokter onder het controlebord heeft gevonden. Oh. Maar die is nog gewoon gebruikt. Zo je ziet. Opeggen? Nee, nee, nee, Jimmy. Draai hem toch maar af. Er mocht eens wat opstaan. hij zou er geen woord van willen missen. Oké, okay, Jeff. Oké. Okay. Nou, daar nou, je ja, maar. Nou, nu hoort het. Geen syllabe. Hij is inderdaad nog niet gebruikt. Waarom zou je hem dan onder het controlebord hebben, ge hebben gebracht? Ja, ja. Waarom gebeurde alles in dat ongeluksvaartuig? Ja. Nou, Jimmy. Die bandopname kunnen we rustig vergeten. Die kunnen ons blijkbaar niets meer leren. Nee. Nou, help me nou maar eens een handje met de routine-inspectie. Het wordt ook zo langzaam een tijd voor de rapporten van de vloot. Oké, okay, Jeff. Neem het logboek, Jim. Dan kunnen we beginnen. De logboek, klaar. Uh, luchtdruk, 10,5. Luchtdruk, 10,5. Je? ja. ik dacht na over Witteke. En? Oorspronkelijk was hij tweede lid van de bemanning van nummer twee. Zuurstofreservoir nummer één, 18.760. Eén heeft 18.760. Ja, ja. En zoals ik zei, uh, eerst was hij in nummer twee met Frank Rogers. Nou, blijf bij je werk, Jimmy, over Witteke kunnen we het straks nog wel hebben. Goed, jeff. Dat hoofdcontrolebord. Ja. When it's night time in Italy, it's Wednesday you motor achter gaat naar één blauwe afdeling. Zo boep boem. boem, boem. So Jim. Nou, ja. Wat zong jij daar? Wat zong je daar? Wat? Wat zong je daar, vroeg ik? Zong maar een liedje. Zeg het toch? <laughs> Als toegeven, bedoel je. Fire je Jimmy, geen gekheid. Zing het toch! Nou. <laughs> When it's night time in Italy. It's Wednesday over here, when it's midday in Germany, you can get a shave. Dat, dat, dat is het? Huh? Wat? Ja, wacht, dat is het? Het lied dat Whittaker in mijn droom zong vlak voordat hij stierf. Wat zeg je? Hoe kom je aan dat liedje, Jimmy? Waar heb je dat het eerst gehoord? Ja, dat weet ik niet. Het spookt me al meer dan een uur door mijn kop. Ik herinner me niet dat ik het ooit ergens heb gehoord. Ik kende je het al voordat we op expeditie gingen? Wat? Kun je je niet herinneren waar en wanneer je dat op aarde hebt gelegd? Hm. Nee. Nee, ik kan me niet herinneren. Hm. Denk nou eens na, Jimmy, denk nou eens goed na. Dit is van veel belang. Hm. Al wat ik weet is het dat het door mijn kop heeft gesproken. Huh. Hallo, vlaggenschip. Hier is wachtvaarder nummer 6. Oh. Wachtvaarder nummer 6. De radio ik moet antwoorden. Moet u spreken, dringend. Antwoord alsjeblieft. Nee, Jimmy, wacht eens. Huh? Hij zegt dat hij ons oproept. Uit nummer 6. Hallo, hallo vlaggenschip. Nummer 6 roept u. Nummer 6 roept u. In s naam. Antwoord! Wat? Ja, maar. In nummer 6 zijn toch alleen maar de dokter en Mitch? En dat is geen van beiden. Nee, Jimmy. Dat is de stem van Petersen. <middels>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 En Peterson, Paul Dean. regie Léon Paul.